Het geluidshuis stelt voor De keizer, het keukenmeisje en de nachtegaal Deel 1 Sssst. luister eens Hoor je het? Mooi, hè? Er is op heel de wereld maar één vogeltje dat zo prachtig en zo zuiver zingen kan. Een klein grijs vogeltje, maar met een stemmetje zo kleurrijk als honderd regenbogen. Het is de nachtegaal. Lang, lang geleden woonde er zo'n nachtegaal in het verre China. Oei. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. In het verre China. Nee, dat is weer verkeerd. China. Dat, dat is in Rusland dit. In het verre China. Oh, ja, in China dus. Daar woonde de keizer in een wondermooi paleis met wel 150 slaapkamers, 57 badkamers en 28 toiletten. Huh? 28 toiletten? Ja, de keizer wilde altijd een toilet in de buurt. Want hij wachtte altijd zo lang tot hij het niet meer kon ophouden en dan. Uit de weg, uit de weg, uit de weg, zeg ik, zijn hoogdringende hoogheid de keizer, ik zelf dus moet superdringen. Als de keizer met zijn fijn wapperend baardje en gekleed in peperdure zijde kostuums niet door het paleis wandelde, of rende dus op weg naar het toilet dan zat hij graag in een lekker bad vol zeepsop. Soms Te zat hij op één dag Te diep. in wel vier verschillende baden. Tenant. Waar de keizer ook stond of ging, hij werd altijd gevolgd door zijn trouwe hofmeester, Helmoet van ober corinthen Straatsburg. Het toiletpapiermeester hebben we speciaal uit Persië laten komen. Het is geweven van die zachtste schafenvol die er bestaat. Heel goed, of meester. Wilt u dan nu even de keizerlijke kont afvegen? Ik kan het goed aan. Oh, u bent oh. werkelijk te vriendelijk, majesteit. <tie> ah, het is tijd voor uw huiswerk, majesteit. U moet nog verschillende wetten ondertekenen. En de koning van Katunga komt op bezoek. De koning van Katunga? Wie heeft die uitgenodigd? U, majesteit. Ah, ja, u, ja. Nee, nee, u. Uh, ja, ik, ja. ja. Overal in het paleis lagen wit-marmeren vloeren, die elke dag drie keer geboend werden. Er hingen duizenden kristallen lampjes. En hier en daar, op de huizenhoge muren, stonden oude Chinese spreuken als. Hitongkwa Chilanipao. En dat betekent. Niet op de muren schrijven, alstublieft. Of ook nog. Qian Lai Ai. Hardlopen is leuk, behalve tegen een muur. Het was echt een schitterend paleis. En dat vond de keizer er zelf ook van. Ik, mijn sympathieke hoogheid de keizer, heb het mooiste paleis op aarde. Wat heb ik? Het mooiste paleis op aarde, majesteit. Dank u. Nu zal ik jullie niet scheren. Dank u, majesteit. Ik ben te goed. En nu, weg, weg, weg. De keizer heeft nog van alles te doen... Als een dutje misschien. Uh, maar majesteit, om vier uur moet je een brug gaan inhuldigen. En om zeven uur is er diner met de keizerlijke raad. Mm, moet dat nu echt? Ja, natuurlijk majesteit. Is er soep? Er is soep. Ja, met balletjes. Met balletjes. Oké okay, dan...